11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Khadija Arip van de PvdA is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. In de laatste stemronde won ze de strijd om het voorzitterschap... van VVD'er Ton Elias. De 55-jarige Ariep zit met een onderbreking sinds 1998 in de Tweede Kamer. De PVV vond haar ongeschikt voor het voorzitterschap... omdat ze ook de Marokkaanse nationaliteit heeft... Nadat ze gekozen was, zei Ariep dat ze een voorzitter voor iedereen wil zijn. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Er zijn zeker drie doden. Een van hen is een Oekraïner en hoort niet bij de scholieren. Vier mensen raakten gewond. De jongeren zouden op een piste hebben geskiet die niet open was voor publiek. Premier Rutte begrijpt dat het voor nabestaanden van slachtoffers voor de ramp met MH17... frustrerend is dat het strafrechtelijk onderzoek zo lang duurt...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 De gemeente heeft de dode varkens weggehaald. De burgemeester noemt het protest zeer ongepast. Gisteren werd bekend dat het gemeentebestuur maximaal 500 vluchtelingen wil opvangen in een nieuw AZC in Hees. De kadavers van de vijf potvissen die op het strand van Texel liggen worden morgen weggehaald. De dieren spoelden gistermiddag aan. De kadavers worden naar Harlingen gebracht waar ze zullen worden ontleed. Voordat het transport begint krijgen medewerkers van de Universiteit Utrecht de gelegenheid sectie te verrichten. Het weer, vannacht koelt het af naar 0 tot 4 graden. Morgen valt er van tijd tot tijd neerslag in het Noordoosten, mogelijk in de vorm van sneeuw. Het wordt morgen 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1142 hier op CFM Zandvoort in de late uurtjes. Gaan we luisteren naar een Age muziek. We beginnen met een nieuwe cd, of in ieder geval voor dit programma dan, van het label Arc Music. Het Folk en, uh, World Label. World and Folk Music, ja zo moet ik het zeggen. Uh, grootste label denk ik wel van de wereld. En deze cd heet The Sounds of Varanasi. Varanasi, een unique sound journey through the holy city. The holy city. En ik denk dat het een meneer uh, is in uh, India of zo. So. Ik ga het dus voor mezelf eens even googlen. Varanasi, waar ligt dat? Goed, veel huisplezier bij dit programma, Peaceful Radio. shines down on me I'm